Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De minister is nogal boos over de drukte op Schiphol. De afgelopen tijd zien we beelden van lange wachtrijen. Mensen staan dicht op elkaar. Minister van Nieuwenhuizen vindt er wat van. Nou, toen ik die beelden zag die iedereen inmiddels gezien heeft... Dus sprong ik echt uit mijn vel. Uh, want dit is natuurlijk absoluut niet wat je wilt. Ze heeft meteen gebeld met KLM en Schiphol... ...om te zeggen dat ze iets aan die drukte moeten doen... Nou kijk, het is natuurlijk gewoon de verantwoordelijkheid van Schiphol en van de vliegmaatschappijen zelf... om te zorgen dat ze alle maatregelen in acht nemen. Ik ga niet over de logistiek op Schiphol wanneer welke poortjes in onderhoud zijn. Ze moeten dat gewoon zelf goed voor elkaar hebben. De minister denkt dat haar boze telefoontjes hebben geholpen... en dat het niet nog een keer zo druk wordt op het vliegveld. Eindexamenleerlingen krijgen een extra herkansing en mogen hun examens gespreid gaan maken... heeft onderwijsminister Slop besloten... Wanneer eind eindexamenleerlingen in mei ziek zijn of in quarantaine zitten, schuiven de toetsen gewoon op. Denemarken gaat vanaf eerste kerstdag op slot. In het land moeten alle winkels dicht die niet noodzakelijk zijn. Vanaf volgende week mogen fysiotherapeuten en kappers niet meer aan de bak. Voor winkelcentra geldt dat zij morgen al de deuren moeten sluiten. En Britten kunnen opgelucht ademhalen, want de regels rond kerst worden niet strenger. Ze kunnen daardoor flink wat eten en drank inslaan voor het kerstdiner, zegt correspondent Tim de Wit. Je mag hier met drie verschillende huishoudens afspreken tussen 23 en 27 december. Dus stel dat er drie grote gezinnen zijn, dan kan het aantal natuurlijk al behoorlijk snel oplopen. Zit je zo met een man of tien aan tafel uh, met de kerstdagen. Daar kwam een hoop kritiek op, omdat ook in Groot-Brittannië het aantal nieuwe coronabesmettingen toeneemt. Maar premier Johnson heeft alsnog besloten... Dat de boel niet strenger hoeft te worden. Alleen wel met de expliciete waarschuwing dat iedereen zich verantwoordelijk moet gedragen en zijn gezond verstand moet gebruiken. Het weer nog. Best wat bewolking, ook vannacht. Het gaat even regenen dan en het koelt af naar zo'n 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De A9 in Amstelveen-Alkmaar is bij knop en dicht vanwege afgevallen van de lading. De keer naar Schiphol rijdt om via de A10. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, sneeuw, sneeuw, warmte, warmte, kerst. kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu, nu. Jouw keuze, ZFM.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 Nou, dat zijn twee, Wel, dat die zijn die zijn twee takken. Van, maar we zitten er meteen in. Ja. Vertel het verhaal. Nou, dat zijn de twee de takken. Die zuur, de, de, de grap was dat die. Uh, oude Hans dierpark, die kon renen. Dat is uh, veluwe. Ja. En die zijn uh, christelijk en, humo en humorloos, zeg maar. Oh, en de, de zure tak. Ja. Dus je denkt, die zou reinig zijn. Ach, dat nou, dat nou, is ja. ook oude Hans. En die.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 die vielen allemaal op de grond. Dat was heel, uh, heel zinant. Maar zo, zo zit dat oude als Dierenpark uh, in, oh. de, uh, in elkaar. Maar anders, misschien kun je uh, nog even aanvullen wat je verder nog allemaal gedaan hebt. En... Oh, dat is, uh, dat is echt... Uh, nou, je weet dat ik ook bij de, bij de lokale omroep heb gewerkt, TV West. Nee. Daar heb ik heel lang gezeten. Ja. En ik had daar uh, op een gegeven moment drie programma's. Eén uh, live radio vanuit een uh, kroeg, de Zwarte Ruiten. Dat heet de pop zat nummer 12. Dat zat omdat het paard van trooien zat op nummer 12 oh, okay. op uh, Prinsengracht. Uh, ik, ik heb een kunstprogramma gehad. En, een, uh, en op tv was dan ook nog uh, uh, Westpop. En dat was een popprogramma waar alle lokale en uit de omgeving een bandjes uh, kwamen optreden en interviews. Uh, dus we besteden aandacht aan. Uh, aan, ja. Uh, ja, aan zowel Kane en Anouk en dat soort dingen, maar ook... En we zaten een jaar op Parkpop, waar we vanaf uitzenden. uitzenden. Uh, en uh, we steden ook aandacht aan de gewoon lokale bandjes uit uh, te brengen. Maar het is best wel een grote eigenlijk, hè? Ja, ik heb ook uh, ja, daar ook weer van. diverse plannen gemaakt... om uh, de poppen, bijvoorbeeld door alle regionale zenders uit te laten zenden. Ja, nou ja, er is een heleboel gebeurd. Voor de rest... Heb ik, uh, daarvoor heb ik weer bij de gewoon bij nationale omroep gezeten, bij VPRO onder andere. Ja, ook. En ik ja. ben begonnen bij TELIAC. Ik heb een, oh, ja. uh, een TELIAC cursus CATCAM uh, gemaakt. Ja, ja, ja, samen met. Uh, CATCAM, dat ja. is toch een. Computer-aided design en ja, computer-aided. Ja. Uh, CATCAM manufacturing, manufacturing. manufacturing. Ja. Ja, nee. Ja, ja, precies. Met Raymond de Gay, dat is een bekende regisseur die, laat, die ook hier in, Amerika, in, in Engeland een hele serie heeft gemaakt. En die heel veel met, met programmeren bezig was. Nou, om het niet altijd technisch te maken. Dat heb ik dus ook nog gedaan. Daarna, dus veel dingen gedaan bij, uh, ja, ik uh, in, in series af en toe opgedoken. Zondagsmorgens zondags in dat programma gezeten. Uh, Hoe heet dat ook alweer? Met, met, die, met, die, met, die, met, die, met die twee gekken en die, en die juffrouw. Uh, ik heb een talkshow gehad, Kletch uh, heette dat. Uh, op, uh... Nu even weer wat muziek. Hier is Grupo Sportivo met Green Utopia B van een album Rock Now, Roll Later uit 2007. You're so bright. You served and bought a one way ticket tonight. Don't know if the form you clicked was filled in alright. You don't care. Wanna go there? Where no has a greater place to spend your last holiday? So you over the joint and you're reaching the point. You might draw your own way.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 uh, Sandy Coast. Okay. Oh, uh, yeah. uh, en daar zat ook uh, uh, we hebben de, de, de soundmixer die het geluid deed, was uh, Charles Schellkens bijvoorbeeld, producer later van Don yeah, de Eering enzovoort. Ja. Dus bij Leo Unger op, de, op school, op de academie, heb ik een, een bandje gevormd ook. Met twee, en tenminste, een groepje met twee meisjes, daar speelden we, uh, traden we op via. Uh, een, een, een, een jongen die een soort boekingskantoortje had op scholen en ik had wel veel feestjes uh, met z'n drieën. En was een soort, of uh, met z'n vieren eigenlijk, een soort uh, Neil Young-achtige pentangle um, en ben ik wel wat we allemaal deden en uh, al die en daar draven we mee op. En toen zat ik ondertussen, zat ik ook bij in de Leo Unger Group en terwijl ik daarin zat, kwam Peter Kalisché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 En toen zeiden wij van welke naam zullen we nemen? We keken naar die poster en zeiden, nou dan nemen we gewoon groepen type. Oh, dat was echt binnen vijf minuten gebeurd, anders kijk je dat gezeur over namen. Ja, dat is wel een mooie naam. Ja, naam. Groepo, ja, en in Spanje hebben we getoerd en daar zeiden ze van dat het een spelfout was. Oh. Want uh, daar is Groepo met 1P. Ja. Groepo's één met 1P één hoor, zijn ze daar. Ja. Ja. Ja. Dus uh, dat, en toen, uh, ja, en de rest is uh, geschiedenis, denk ik. Ja. En nu een nummer waardoor Hans is geïnspireerd, Thunderclap Newman met Something in the Air uit 1969. Nee, helemaal niet. Nee. Maar dat heb ik met geen van die heb ik ook niet als presentator of als tv-maker of programma bedenker. Dat heb ik ook niet. Ik ben gewoon zelf creatief. Ja, ik weet niet, ik ben creatief en uh, nu nog, uh, nou ja, ik zag laatst bijvoorbeeld uh, I can see your voice of zo, dat, dat ding, weet je? Wel. Daar heb ik meteen van gemaakt. I can smell your dinner, maar goed. Dat,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 ja. En het, zit, het is op televisie, want zelf weet ze weinig echt leukste bedenken. Uh, dus mijn, dat programma bestond uit dat je het opnam tegen Arnold van der Leijden of uh, Baro Hari, omdat je ook uh, kickbokst, of omdat je ook Kano roeit, of dat je ook hardloofd triathlon ja, doet. doet. Maakt niet uit. Dus als allemaal mensen die ja. zeggen, maar, nou, dat kan ik ook. Ja. Ja. Nou, Daar zitten dus ook zangers in, en noem maar op.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 Ja. Is dat een uh, voorlichting van jou? Dat ik in een heleboel van die nog van citaten van andere poeken zit. Ja, ja, wij, wij steken het niet een of, op. een hoofdhoofdje van, uh, van Del Shem. Ja, maar, die, ja, die, die maar dergen, ja. ik heb dat weer mijn hele leven bij alle andere bands gehoord. Ja. En wij schijnen daar dan bijzonder in te zijn. Ja. Maar ik kan elk liedje van mij opzetten. Ja. Maar kijk, als je bijna niks weet is alles nieuw. Maar ja. als, je, als ik een platencollectie heb en ik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 vrij laat plotseling... op het toneel verschijnt. Zij zijn in de jaren zestig bezig. Ja. En in de jaren zeventig. Ja, maar dat... Kijk, zij komen met voorbeelden... van onze eerste uh, inspiratiebronnen... van de Thielman Brothers. Ja, dat was bij mij ook zo. Ik heb ja. nog naar de eerings staan kijken... terwijl ik later met Berry Hebben het podium stond. Dus ja, ik bedoel, ja, ja, ja. Ik heb net gezegd, dat kan ik ook. Maar op een gegeven moment was het... Uh, bij Leo Unger...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 Uh, ja en ja, dat is misschien het verschil ook met, met die generatiegenoten, die zijn meer geworteld in de blues ja. en de rock'n'roll ja, ja maar meer, zou ik nu zeggen meer popmuziek ja maar bij Leo is het ook gek want de sunshine is weer helemaal geen bluesje maar wat hij tegenwoordig doet is weer voornamelijk op blues gebaseerde nieuwe nummers en, uh, en dat soort dingen ja. dus uh, bij hem gaat het ook een beetje de meer poppy nummers vind ik van hem ook het leukste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 moet je ook nog meer krijgen, die optredens. Want, ja, dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Want uh, veel van die mensen kunnen dan wel in kroeg, kroegjes terecht nog en zo. Maar uh, wil je daar echt iets aan hebben, moet je dus wel in zaaltjes staan. Waar, hè, kleine theaterzaaltjes, of, uh, ja. waar mensen komen, zodat je je platen kan verkopen en dat soort dingen. Dus uh, dat is ook weer niet voor iedereen weggelegd. Nee. Dus, uh, en de concurrentie is natuurlijk groot. En de concurrentie is goed, want uh, waar wij dus wel heel veel concurrentie mee hebben, is natuurlijk een coverband. Coverband. Ja. ja, tuurlijk. Want die, die gaan uh, voor een feestje staan die in, in, uh, nou ja, in kroegen, maar ook in bepaalde grotere zalen. Uh, en die spelen vanop, dat is hun, uh, hun, hun hobby, of hun, wat ik ja. vind, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, ja, ja. Dus, uh, en die kroegeigenaar krijgt het uh, toch wel vol met die coverband. Dus ja. dan, dan speel je daar in ieder geval niet meer. Ja, nee. En je hebt nu ook in grote zalen, dus theaterzalen ook. Hè, neem de analoge zo, die ja. spelen in. Ja, Simon en, en bijvoorbeeld je hebt allerlei tributes ja. en zo die ja, in ja, grote zalen ja. staan ja. en daar waar ze originele muziek of wat dan ook helemaal niet uh, willen horen nee. Nee. of af en toe wel nee. maar ze staan natuurlijk wel in P60 uh, of in uh, de boerderij in Zoetermeer of uh, ja. weet ik wat ja, maar daar spelen ook heel veel Pink Floyd, uh, noem maar op ja, coverband ja. Ja, ja, ja. en daar heb je ja, natuurlijk is ook concurrentie mee dat is één kant van de concurrentie en waar de dj's natuurlijk ook Ja, dat, dat, nou, wij hebben natuurlijk nog gespeeld heel veel dat uh, na ons een dj kwam ja. en dan werd het opeens ja. druk. En dan, ja. Ja. En dan, en dan krijg je ook terwijl je, je... Een soort muziek is eigenlijk hoor. Pues nou, ja. je nee, je toch, maar, het ja. nee maar dj's hadden ze op een gegeven moment ontdekt in die zalen dat het dan druk werd. Dus we ja. kregen na oh, ons ja, een ja, ja, ja. dj, dan kwamen er heel veel mensen ja. Ja. Ja. en dan stonden wij op te rijmen met keiharde ja. Uh, ja, ja, ja, ja. muziek op het podium. Ja, precies. En bij ons was het dan druk, maar daarna werd het pas echt goed druk als je bijvoorbeeld een populaire DJ had. En sommige daarvan trekken hele volle zalen door alleen maar de top 40 te draaien. Dus uh, dat is een heel ander soort uh, ding dan creatief zijn. Je eigen ja, dingen doen en daar proberen ja, ja. mensen naar te laten luisteren. Ja, je maakt toch even een geest mee in plaats van een band te een... hebben. Een oh, DJ, nee. DJ ja, nou ben ik dat toevallig zelf ook nog dj, want ik oh. ben natuurlijk niet achter. Ja, ja. Dus ja, ik ben je dj... Dat dj's niet creatief zijn, nee? En dat, dat, is dat, ook... zijn. dat is helemaal niet waar. Dat is, dat is onzin dat dj's niet creatief zijn, want ik heb er grote waardering voor. Want uh, word maar eens zo'n dj die met zijn armpjes kan zwaaien en ja, ja. Uh, met hoeveel mensen en het koninklijk huis kan ontvangen.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 het is net zoiets als kritiek ja. hebben op het beleid van Rutte, is net zoiets als de DJ ja, van zeggen dat de roepen ja. van die, die zijn creatief en die draaien plaatjes, dat kan ik ook. Ja, maar, zo maar, is maar het. De, de DJ's van vroeger ook nog een beetje van ogen die alleen maar praten. Joost van, te draaien. Ja, ja, ja. Ja, anders DJs. DJ ervoor. Ja, ja. ja. ja. nou, nou, ja, ja, ja, ik denk dat dat, dat daar zo goed in is, hè, dat wij van die hele wereld DJ's hebben, ongelooflijk. Ja, die ja. gaan wel de hele wereld over, ja. Ja. ja. ja. ja. ja. Uh,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 Ja, die panden die je allemaal ziet, die waren toen nog 10, 20, 40.000 euro. Op zijn hoogst. Op hoogst. Yes. Yeah. En, uh, dus, en ik zei, nee, mijn angst zoekt mij allemaal hard natuurlijk. Ik ben een hippie en ik ben yeah. vrij zijn en vliegen uit vliegen. Nee, geen huis kopen. Nou had ik maar wel gedaan natuurlijk, maar goed. Uh, en die uh, belastingman die had gezegd van, ja het beste kan je van zo'n bedrag, ook helemaal onzin tegenwoordig helemaal natuurlijk. Van, uh, zoveel procent belasting moet je gaan betalen. als het,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 In ja. de tijd van brood natuurlijk, dus we speelden heel veel met brood in Duitsland. Ja. We gingen een beetje gelijk op in Nederland, met hits. en Hij like, zei Saturday Night, wij Disco Ready Medit en daarna dan. En, en, en, en daarvoor Hey Girl en uh, toen hij, wij, wij speelden met hem in de Stokvishallen in Arnhem. En daar speelden zij voor het nou. eerst Saturday Night. en wij zijn twee podia tegenover elkaar. En wij speelden op het andere podium na hun, geloof ik. En zij stond de soundcheck en in de soundcheck speelden ze Saturday Night.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 Hou je van Radiohead? Ja, nou, dat, dat vind ik al heel bijzonder. En daarom hier Radiohead met het nummer Subterranean Homesick Alien uit 1997. Forgetting the smell of the warm summer air. I live in a town where you can't smell a thing. You watch your feet for cracks in the past. to see. mensen haken bij Radiohead af. Ja. En, uh, maar ja, dat hebben ze op Zappa ook natuurlijk. Die is ook simpel begonnen, of tenminste, ja, dat, is, dat kan je niet simpel noemen, maar in ieder geval met liedjes en dat soort dingen. Later, de mooiste Beach Boys in Ditto, ja. gewoon uh, strandliedjes tot en met uh, ja. ja. surfs Up en, en hele stukken ja, up, ja. en noem maar op. Uh, dus, dus,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 Nou, het is niet zozeer ik ben, Kijk, het is nog grappiger is: ik, ben, ik zeg altijd Frank Zappa, omdat dat nog enigszins makkelijk is. Mm -hmm. Maar ik ben eigenlijk fan van uh, Captain Bivart. Oh, okay. ja, ja. Dus, uh, maar dat zeg ik niet, omdat mensen dan of zeggen, wat wie? Of, oh uh, ja, echt? En dus dat, dat meestal, dus, ik heb een keer bij Frits Spitz gezeten, en toen mocht je daar uh, zijn fout trouwens, en mocht je een, een plaat meenemen. Eén nummer op, uh, laten horen wat jij dan nou helemaal te gek vond. Ja, ja. Dat had ik uh, Captain Beefheart uh, meegenomen. Ja. Ik geloof dat dat de enige keer is dat hij dat heeft stopgezet halverwege. Oh, ja. Onder het mom van, dat kan ik mijn luisteraar niet aandoen. Dat zou hetzelfde met Radiohead gebeurd zijn thuis, ja, de ja, ook mooi, ja. Ja. En uh, Ja, prachtige stem. En, uh, ja, stem ja. Kijk, dat Trout Mask replica dat iedereen ja, ja. zegt, net als... Uh,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 Je hoort nu een nummer van het album dat Frank Zappa en Captain Beefheart samen maakten in 1975, Bongo Fury. Je hoort die van Poofters Froth, Wyoming Plans Ahead. Een hele mond vol. En voor de schabreuze betekenis ervan moet je maar even googelen. we hebben, een soort van of cowboy-song we'd we voor je Dit is een song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 To our markets of the world I wrinkle pennies, I run T-shirts, racks, rubber snacks, poster rolled with magic tags. Yes, a special beer for sports And paper cups that hold two calls. Small reactors. Boers, blowers, throwers and the goers. Here's a bicentennial saloon. 200 years and gone kapot. ZFN wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start.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 9 uur. Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ziekenhuispersoneel maakt zich boos over mensen die toch op vakantie gaan of hun winkel openhouden. Waarschijnlijk moeten zij hun vakantiedagen weer inleveren omdat het hard gaat met de coronacijfers in de ziekenhuizen. Voor de artsen en verpleegkundigen voelt het als een klap in het gezicht dat mensen toch op het vliegtuig naar de zon stappen. Daar was natuurlijk al maanden in die frontlinie staan, op hun tandvlees lopen en dat ze nou zien dat echt iets Verkeersafdeling. Dit is Kees Quax van de ANWB. De A9 Amsterdam-Alkmaar is bij Knop en Badenvoorde dicht vanwege afgevallen van de lading. De keer naar Schiphol rijdt om via de A10.